9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. De meeste uitslagen zijn binnen. Hoe gaat het nu verder met het bestuur in de verschillende gemeenten? Nou, alle rang en standen. Nog maar een keer op rij van die verkiezingsuitslag van gisteren. Hier is Elisabeth Stijs. Van de landelijke partijen won GroenLinks... het meest bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren... vooral in de grote steden. Toch blijft het CDA landelijk gezien de grootste. En dat komt doordat het CDA het beter doet in kleine gemeenten. Daar doen ook vooral de lokale partijen het goed. Maar ook in Rotterdam en Den Haag zijn die de grootste geworden. Leefbaar Rotterdam blijft met elf zetels verre de grootste partij. En in Den Haag is de partij van ex-PVV'er De Mos... met negen zetels de grootste. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam krijgt nieuwkomer... Den Drie zetels. En nieuwkomer Forum voor Democratie bezet in de Amsterdamse Raad ook drie zetels. En ook lijkt het erop dat in de hoofdstad de ChristenUnie één zetel in de wacht sleept. In gemeenten waar kon worden gestemd voor de gemeenteraad was de opkomst voor het referendum over de inlichtingenwet veel hoger dan in gemeenten waar geen raadsverkiezingen waren. Vanwege herindelingen waren er geen verkiezingen in 45 gemeenten, daar werd alleen het referendum gehouden. In die plaatsen lag de opkomst op ruim 30 procent en in plaatsen waar ook raadsverkiezingen waren was de opkomst ruim 50 procent. Het ziet er naar uit dat de stemmers tegen de wet... het referendum nipt hebben gewonnen. Zij staan op bijna 49 procent... tegen iets meer dan 47 procent voor de voorstanders. Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw... is in twee jaar tijd verdubbeld. Volgens de inspectie SZW kwamen vorig jaar... twintig bouwvakkers om het leven tijdens hun werk. En in 2015 waren dat er nog negen. En daarmee ligt het aantal weer even hoog... als voor de crisis toen er ook veel gebouwd werd.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 Het weer hier en daar ligt regen of motregen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog... en het wordt rond de 8 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het zo'n 9 graden. In het weekend wordt het nog ietsje zachter. En soms zon, maar ook een enkele bui. ANWB Verkeersinformatie, Wijnandsfaam. Drukke ochtendspits met nog ruim 500 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk... door het wat regenachtige weer. Eigenlijk overal wel er zijn daarbij wat ongelukken gebeurd. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... Bij Delft Zuid, daar staat nu 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem, 10 kilometer file bij Sliedrecht-Oost na een botsing met drie kwartier vertraging. Op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Staphorst 9 kilometer met drie kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En we zien nog de naasteleid van een ongeluk in de buurt van Nijmegen op de A50. Het gebeurde richting het zuiden bij Ravenstein. De weg is daar weer vrij. Er staat nog een flinke file, maar ook de kijkersfile is nog lang. Eigenlijk de langste vanuit Os, tussen Knoop en Bankhoef en heet er nu 12 kilometer.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 Ga naar Lilianefonds.nl Is het normaal dat een dating-app al naar Facebook gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianefonds.nl Sharon heeft als student de tijd van haar leven. Het campusterrein is voor haar dé plek waar ze leert, werkt en leeft...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 Zes minuten over negen. Als beloofd uh, nog een keer de analyse van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, bij ons hier in de studio nog steeds Marcel Bogus... hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit van Twente... en onze politiek commentator Joost Vullings. Uh, het formeren moet nu gaan uh, beginnen, uh, Joost. Uh, ja, dat zal toch ook wel uh, nog een tijdje in beslag nemen? Ja... Het, het, het, het kwam in het verleden vaak voor. En dat zal nu ook nog wel voorkomen dat het binnen een week, binnen een week gepiept is. Op schiemon ik gok ik. Ja, want dat is natuurlijk was een gemeente waar natuurlijk de, de, een aantal partijleiders al stiekem in het café hebben gezeten. En eigenlijk al een coalitie van tevoren voor hebben gesmeed. Maar het wordt steeds ingewikkelder door die, door die versnippering. En wat je eigenlijk al bij de vorige verkiezingen zag, is dat je dat er echt gewoon een verkenner, een informateur wordt, wordt aangesteld. Iemand uh, van buiten of wel van binnen de gemeente, maar een oude wijze man of vrouw die dat proces gaat leiden. Want zeker door die versnippering is de kans ook groter... dat in, in zo'n college partijen komen... waarvan de afstand tussen de standpunten groter is. En dan moet er natuurlijk wel meer gemasseerd worden. Moeten partijen worden overgehaald. Ja, als er een college moet komen... dan moet je toch over je schaduw heen stappen... en met, met die andere partijen eh, gaan praten. Uh, dus het gaat gemiddeld wel langer duren, is mijn verwachting. We hebben al vaker vastgesteld vanochtend. De lokale partijen zijn de grote winnaars. In een aantal steden en gemeenten zijn ze al actief natuurlijk ook in het bestuur, maar dat gaan we dus ook meer zien. Dat gaan we, dat gaan we meer zien en dat zal nog even spannend worden, want een aantal gemeenten kunnen dus inderdaad het initiatief nemen bij de formatie en dan zal even de vraag zijn van, ja, wie vragen ze bij zich. Dan, het voordeel van lokale partijen is wel dat die een ideologische middenpositie innemen. Uh, ook niet een heel sterk ideologisch profiel hebben, dus die kunnen én met naar naar en met linkspartijen en met rechtspartijen makkelijk regeren. Dus het feit dat de, uh, uh, lokale partijen het groot zijn geworden, geven ze wel de ruimte om brede coalities aan de links met links- en rechtse partijen te vormen. We hebben al eerder gezegd: hè, van de, de, de landelijke partijen moeten wel goed naar deze uitslag kijken en daar wat mee doen. Um, het, het domste wat ze dingen kunnen doen, is die lokale partijen buiten het bestuur houden automatisch. Dat zie je ook steeds minder gebeuren. De enige reden waarom dat nog wel is gebeurd... is eh, als duidelijk is dat een lokale partij... niet met serieuze wethouderskandidaten kan komen. Want daar wordt ook wel een beetje naar gekeken. Zo'n stad, zo stad of dorp moet wel serieus worden bestuurd. En kun je dan ook wel met goede wethouderskandidaten komen? Nou, als een lokale partij op dat vlak niet, niet, niet kan leveren... Dan, dan is dat soms een reden om een lokale partij buiten te sluiten. Maar in de praktijk zie je toch steeds vaker... dat lokale partijen dan toch op zoek gaan naar uh, uh, ex-wethouders... uit andere gemeenten die soms namens een landelijke partij uh, wethouder zijn geweest. Oh. Flink, flink wat bestuurservaring hebben. En die worden dan namens een lokale partij uh, wethouder. Joost, de landelijke partijen die verloren hebben... nou ja, we kunnen het rijtje nog wel eens een keer weer herhalen, maar toch... Um, past daar dan ook een soort, um, ja, uh, hoe moet je dat zeggen... dat, dat ze misschien, uh, misschien maar eens een keer moeten overslaan? Uh, nou, Een aantal partijen zullen dat ook wel doen. Die zullen misschien wel zeggen van nou, laten ons maar een rondje, een rondje oppositie doen. Ik denk dat ze in de evaluatie die toch ook goed moeten kijken naar, ja, naar het succes van die lokale partijen. Dat ze willen ze weer zich gaan terugvechten, dan moeten ze het ook anders gaan doen in die, in die gemeente. Ik ben heel benieuwd of. of uh, nou ja, die partijbureaus, want die sturen dat soort processen toch aan... wel tegen hun uh, lokale mensen gaan zeggen... jullie moeten gewoon, gewoon harder lopen en, en, en meer de wijken in... Uh, meer bij de verenigingen zichtbaar zijn. Ga alle recepties maar aflopen. Want uh, ja, dat doen die lokale partijen goed. En als we dat dus niet doen, dan, worden, dan blijven we verliezen. Nou, even voor de zekerheid nog even. Uh, er gaat niet vandaag in uh, Den Haag een landelijke partijleider... naar aanleiding van deze verkiezingsuitslag zeggen nee. Nou, dan, als het, ik geef het, als het gebeurt, en dan, dan eet ik iets op... Een hoed of een schoen. Dus nee, dat, uh, nee, de verwachting is ook niet dat het heel veel effect heeft op, op de coalitie. Natuurlijk, D66 heeft, heeft, heeft een dreun gekregen. Dat zullen ze niet leuk vinden. Uh, maar dat is natuurlijk nooit de reden om bijvoorbeeld een, een kabinet op te blazen. Wat mensen nog wel eens denken. Want ja, als je er slecht voor staat, moet je vooral geen verkiezingen hebben. Het zou tot iets meer profileringsdrift kunnen leiden... maar volgens mij heeft D66 meer last gehad... van de eigen profileringsdrift van de afgelopen weken. Dus misschien moeten ze gewoon eens een keer een beetje, even een beetje rust, even, even rustig blijven. Ja. Ja. U wou nog iets zeggen, meneer Bogers? Ja, waar, waar die winst van lokale partijen... en het verlies van landelijke politieke partijen ook wel een beetje op duidt... is dat die partijorganisaties aan het enorm aan het veranderen zijn. Landelijke partijen waren vroeger ledenorganisaties... die hun maatschappelijke worteling organiseerden... door het zijn van een ledenpartij nou ja, tegenwoordig is bijna niemand meer lid van een politieke partij... en nog minder mensen zijn actief lid van een politieke partij. De leden, dat zijn meestal tientjes leden die keurige contributie betalen, maar zich verder nooit laten zien. Dus zo'n afdelingsvergadering, ja, daar komen maar een paar mensen op af. Nou, dat is wel de manier waarop partijen nog steeds denken... hun verbinding met de samenleving te organiseren. En dat moet echt anders, dat moet je rechtstreeks door aanwezig te zijn in de buurt, de dorpen en wijken moet je dat ja. doen. En dat doen lokale partijen inderdaad beter. We hebben al gesproken over die versplintering. Daar wil ik zo nog één vraag over stellen. Maar we gaan nog even één keer naar Den Haag. Want uh, ja, de grote winnaar daar is zo'n lokale partij. De groep De Mos, het oud-PVV-Kamerlid Richard De Mos... is de grote leider daar. Joris van der Kerkhof die is na het ontwaken in de regeringsstad... daar naartoe gegaan, naar het huis van De Mos. En Joris, hoe heeft hij gereageerd op de overwinning van zijn partij... Nou, dat zou je hopen dat je dat aan hem kunt vragen. De man hier naast mij, die heeft wel zijn telefoonnummer, toch? Ik heb zijn telefoonnummer. <laughs> hebben wij ook, maar hij reageert uh, niet. Daarom hebben we wat mensen... Ze zeggen hier, hij is nog niet wakker. Ja, hij is nog niet thuis of zo. Hij is nog niet thuis of zo, ja. Nou goed, hebben we wat mensen hier in de buurt uh, gevraagd... Uh, uh, wat ze van de, van, de, van de uitslag vinden. Ja, voor de van Den Haag, die groep de mos, toch, of niet? Ja, dat is het enige pluspuntje dan. Wat is er goed aan? Nou, ja, dat, dat hun een beetje voor Den Haag staan en zo. En voor de rest... Uh... Is het is geloof ik maar één grote poppenkast. Ja. Mooi straatje? Ja, tuurlijk. Mooi straat van Den Haag. Uh, <laughs> nou ja, hier voor de Den Haag... dat het uh, oh. nu de mos heeft gewonnen. En dat... Uh, nou, niet, misschien niet verbaasd, ik heb er wel veel van gehoord... maar dat vind ik jammer. <laughs> ik vind het jammer. <laughs> ja. Gewoon hier, uh, u u doet boodschappen vanaf, bij de... Ja, nou, maar er wonen heel veel... Uh, mensen uit de gemeenteraad hier in deze wijk. Dus, uh... Nou, wat, wat ik vind is... Uh, Richard is toevallig mijn buurman ook nog. En u, u loopt nu bij hem in de straat. En uh, nou, hij, hij werkt er altijd hard voor, doet altijd zijn best. En, ja, en ik praat ook gewoon uh, zeg maar privé met hem. En dan merk je gewoon dat het een, een, een hardwerkende man is... met het hart uh, op de goede plek voor, uh, voor Den Haag. En dan wordt hij wethouder nu. Uh, dat verwacht ik wel, als ze er natuurlijk kunnen uitkomen met een, met een coalitie... Het wordt natuurlijk wel lastig, omdat je ziet... je hebt minimaal vier partijen nodig om tot een goede coalitie te komen. Maar dat, uh, ja, dat moet ook wel kunnen. Als je ziet dat het landelijk best wel goed gaat... Ja, is, vind ik, dat, uh, heb ik daar wel vertrouwen in. En je hebt ook op je buurman gestemd? Ik heb niet op de buurman gestemd, mijn vrouw wel. Ik heb op de tweede partij van Den Haag gestemd, de VVD. Dus dat, uh, en die hebben ook gewonnen? En die hebben ook gewonnen. Dus als ze nou samen gaan regeren... in ons gezin gaat het ook goed, dus misschien gaat het... Uh, in de politiek ook goed. Uh, hebt u nog een hoop herrie gehoord vannacht van blijdschap? Nee, nee, nee dat, uh, dat, uh, dat hebben we geen, niet gehoord. Ik denk dat hij het ergens anders gevierd heeft. En niet, uh, niet thuis is gekomen. Dus dat, uh, of misschien slaapt u in een hele diepe slaap. Joris van de Kerkhof. In... Ja, die mannen ja, aan de overkant... Ik wil dan ook zeggen, Jurk, de mannen aan de overkant... die uh, zouden om zeven om uur begonnen zijn met werken... maar die hadden ook feest gevierd. Uh, dus die zijn, uh, die zijn wat later begonnen. Alles begint wat langzamer uh, in Den Haag... vanwege die buurtgenoot die gewonnen heeft. Richard de Mos is de naam. Um, nog één vraag aan uh, Marcel Bogers. Dat gaat over die versnippering, hebben we vanochtend al uh, vastgesteld. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het bestuur dan uiteindelijk in gemeenten? Um... Ja, kijk, voor die, je zult straks hele brede colleges krijgen. Uh, nou, je somt, in een aantal gemeenten zul je zeker vijf, zes partijen nodig hebben... om, uh, om te kunnen regeren. Nou, dat, dat zal niet makkelijk gaan. Tenzij, partij, tenzij coalities op een andere manier gevormd worden. Je zou kunnen denken aan minderheidscoalities. Dat je een uh, programma op hoofdlijnen sluit... en dat je met wisselende meerderheden gaat regeren. En een aantal gemeenten zou dat niet eens onverstandig zijn... als je met meer dan 14 fracties in de, in de raad zit... En die gemeenten zijn er. Uh, dus dat zou kunnen, kunnen gebeuren. Uh, wat betekent dat voor de kwaliteit van bestuur? Nou ja, enorm versnippende gemeenteraden... die hebben wat meer moeite om gezamenlijk... Uh, uh, dat college van BNW uh, heel kritisch te volgen... en uh, het vuur aan de schenen te leggen. Dat wordt wat lastiger. Dus zo'n college van BNW heeft straks uh, vrij spel... en heel versnippende raad. Want het is een beetje verdelen en heersen dan. Uh, dus dat... Dus de, dus, als je, als je wil dat een raad echt stevig uh, de toon aangeeft, uh, richting aangeeft... Uh, kaders bepaalt waarbinnen uh, het bestuur uh, tot, tot, tot besluit kan komen... Ja, dan wordt het wat of met een erg versnipperd raad. Ja. Nou, dat gaat allemaal de komende tijd gebeuren. We kijken wel hoe lang dat allemaal gaat duren, die uh, vorming van die colleges. Uh, hartelijk dank voor uw komst hier, Marcel Bogers. Joost, uh, jouw laatste bijdrage voor de NOS was dit? Ja. Ja. Had je dat gerealiseerd eigenlijk? Dat heb ik maar gerealiseerd. Nou, ik doen, blijf nog wel voor het oog op morgen dingen doen. Maar voor het Radio 1 is dit, ja, zit het slotstuk. Uh, Dik ja. twee jaar was jij hier onze uh, politiek duider, uh, commentator. Uh, waarvoor dank. Ook namens de luisteraars, natuurlijk namens alle collega's hier. Ja, um, graag gedaan. Ja, we dachten we moeten natuurlijk wel even iets voor hem doen. We moeten daar even bij stilstaan. Uh, het is wel de publieke omroep, zeg ik gelijk bij. Ik ben met de pet rondgegaan en we hebben toch uh, wat geld bij elkaar gesprokkeld. En ik denk iets leuks voor jou georganiseerd. Op deze laatste dag, uh, jouw aanwezigheid hier in het NOS Radio 1 Journaal. Uh, ja, daar kon maar één man zijn. Ik moest er één telefoontje voor plegen. Hij zat op dit moment in uh, Zuid-Frankrijk. Maar hij heeft iets voor je gemaakt...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 Speciaal voor jou vol op het orgel. Ja, de, de organist van onze ja. succesvolle quiz bij de Tweede Kamerverkiezing. Ik zag van de week op Twitter dat iemand die miste ook de organist. En hij was iemand die had ook nog wel een quiz rond deze verkiezingen gewild. Ja, ja. ja, ja je kunt niet altijd alles hebben. Nou, hij zit in Zuid-Frankrijk ja, eigenlijk zijn geld op te maken. Van, wat van, die, van die quiz van ja. Wat ja, hij toen ja, heeft verdiend. Ja, maar zo is die organist wel. En, ja. en al die zaken in dit land. Ja. Uh, hartelijk dank, Joost. En succes met alles dan. wat je doet. We horen je ook hier natuurlijk op NPO Radio 1 nog. Want je gaat naar Avro Tros. Ik ben niet weg. Ik ben alleen niet meer hier. Oké, okay. dankjewel. Eens um, even kijken, wat gaan we nu doen? De kritiek van Jan publiek. Ja. Oh ja, dat is het natuurlijk ook nog gewoon. Ja. Elisabeth. Nou, we blijven nog heel even bij die verkiezingen hangen. Een luisteraar die appt een vraag voor ons beiden, Jurgen. Is zo'n verkiezingsdag presenteren, de uitslagen dan, de uitslagdag... is dat nou heel anders uh, voor jullie dan een normale nieuwsdag? Nou, Elisabeth... <laughs> wat is het antwoord? Uh, voor mij is het iets anders. Ik ben natuurlijk uh, altijd bezig met de, wat er in de kranten en in de overige media staat. Dus wat niet in de uitzending verder aan bod komt... Maar ja, dat was in dit geval echt... Uh, al die kranten staan alleen maar vol met verkiezingsnieuws. Dus het is wat moeilijker om dan uh, mijn blokjes te vullen. Dus dat is eigenlijk het enige wat echt anders is voor nou, mij. Nou ja, ik heb gisteravond natuurlijk uitgebreid tot, tot laat aan de lippengangen... van Joost onder meer en van uh, Dionne Staks. Uh, niet, le niet letterlijk natuurlijk, maar gewoon op de tv. Gewoon alles een beetje gevolgd, alle reacties. Ja, dat neem je dan mee en, uh, en dan gaan we hier zitten en dan... Ja, dan gaan we gewoon beginnen. En dan hebben we gelukkig twee deskundige mensen hier... die gewoon ook heel veel weten. En, uh, en dan kom je de tijd wel door eigenlijk. Ja, dus, dus de nacht was wat korter dan normaal misschien. Ja. Ja. Um, verder krijgen we uh, heel vaak reacties eigenlijk over de geluidskwaliteit van onze lijnen. Uh, vandaag ging het niet helemaal goed tijdens het weer. Laten we daar even naar terugluisteren. De hoogste temperaturen verwacht ik dit weekende week in het zuiden van het land. Dan kan het toch snel zo'n 12 graden gaan worden. Elders wordt het 9 tot 10 graden. Dus wat licht is wisselt... op. Uh, weer. Dankjewel. Raymond Klaassen was dat. Ja, jij vulde hem dus even die woorden in. Je deed het trouwens nog vaker dan wat we hier hoorden. Um, iemand vraagt: kunnen we dat eigenlijk niet altijd zo oplossen? Ja, dat is best een goed idee eigenlijk. Ja, ik, doe, ik zeg voor de grap ook wel eens dat we een soort woordenbingo moeten doen. En dan mensen die het goede antwoord insturen. Maar het blijft natuurlijk best triest dat dit, dat dit te vaak gebeurt. En uh, ja, we hopen er allemaal op dat het in de nieuwe studio's beter wordt. Daar gaan we snel naartoe. Um, en hopen dat dit tot het verleden wordt. Maar het is uh, hoogst irritant. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 Journaal kan op Twitter via NOS.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 boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn.nos.nl. Verkeersinformatie dan nog, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits die kwam wat later op gang... maar verliep al met al wel druk door het regenachtige weer. En daarom zien we nu ook nog best veel file staan. Al met al nog zo'n 400 kilometer. Dus die ochtendspits, daar zijn we nog niet vanaf. Daarbij zijn wat ongelukken gebeurd nu. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Hoogmaden. 11 kilometer, de rechterrijstrook is dicht... De A15 daar zien we nog vrij veel vertraging van Rotterdam naar Gorkum. Ongeveer een half uur bij Sliederecht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle. Na een ongeluk tussen Zuidwolde en Staphorst. 8 kilometer met drie kwartier oponthoud. Slikken, een zucht voordat je je thee gaat drinken... of je eten koud, smakker bij het eten. Nou, dat maakt allemaal geluid. En sommige mensen die krijgen daar bijna no moordneigingen van... als ze dat soort geluiden horen. Deze psychiatrische aandoening heeft een naam, misofonie... En vandaag wordt daar over een symposium gehouden. Tineke Winterberg is hier, ervaringsdeskundige en voorzitter... van de vereniging Misofonie. Mevrouw Winterberg, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat, wat is eigenlijk de definitie van misofonie? Ja, misofonie is een hersenaandoening... Um, waarbij uh, onschuldige, alledaagse geluiden, vaak zachte geluiden... enorme uh, ja, woede, haat en walging... Oproepen. Je noemde net een aantal uh, geluiden die, die zeg maar met eten en drinken te maken hebben... maar eigenlijk kunnen alle geluiden trigger geluiden zijn, zoals we dat noemen. Uh, dus ook klikken met de pen en de hakken op een harde vloer. Uh, je hond aan de poot zitten likken. Uh, nou, whatever... Alle geluiden kunnen een triggergeluid zijn. Is, je, we, we kennen allemaal vroeger nog wel... Ja, tegenwoordig is dat ook niet meer een, een schoolbord... Hè, waar iemand dan met een ja. krijtje... Dat, dat, dan ga je, je haren overeind staan. Dat, dat kennen we allemaal wel... Kan je ja, het daarmee vergelijken? Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Want het is inderdaad zo'n moment van... Ah, he, stop, het geluid moet stoppen. en Je bedekt je oren en uh, je kan even niet verder met waar je mee bezig bent. Nou, Dat komt wel een beetje in de buurt. Alleen bij misofonie komt er dan ook nog die extreme emoties bij. Echt, je bent, het is echt een vlucht- of vechtreactie. Je bent boos, dus je wil of u wilt... wegvluchten of... Nou ja, iemand... Uh, een knaal waar, he, waar hebt u het mee als, als u het over uw eigen... Ja, voor, vooral eet- en drinkgeluiden. Ja. En dan is het echt de neiging om iemand een klap te geven. Bij ja, het, je, je, je, dat komt echt in je op. Het is echt een, een gevoel. Want dat geluid is... Of de, de reactie op het geluid is zo naar... Uh, dat je wil dat het stopt. Dus dat is echt een heel intens gevoel. Oh, Nou ja, walging. En... en Haat ook uh, op dat moment. Ik, ik doe er geen plezier als ik tegen u zeg. kom op tien, we gaan vanavond eens lekker uit eten met z'n tweeën. Nou, dat is het grappige. Dat kan juist wel heel goed. Oh, Oké. Okay. <laughs> nee, maar dan, dan is er heel veel omgevingsgeluid. Uh, He, dan staat de muziek meestal wat harder. En je hebt wat andere mensen aan tafel. Ja. En, uh, nou ja, en dan het, is er wat meer afleiding. Het ligt er dat wel helpt wel een waar beetje. Waar je bent, want ik, ik, ik ben nu net uh, ben ik in Japan geweest. Nou ja, ja. daar slobberen ze af ja. en toe hun, hun ramen naar binnen. Ja. Dat ja. ik zelfs denk van nou. Ja, en dan, en dan, weet je, dat is uh, om, te, om te horen. Uh, nou, dat doet natuurlijk al heel veel met me. Uh, maar om het te zien ook. Hè, mensen zien eten. Dat ik, uh, nee, ik vind het geen goede uitvinding. Is er wat <laughs> aan te doen eigenlijk? Kun je, kun, je, kun, je, kun je het onder controle houden? Ja, er is uh, gelukkig in uh, Amsterdam, bij het AMC. Uh, daar zijn ze bezig met onderzoek en behandeling. Dat is de enige plek ter wereld, overigens, waar dat op deze schaal gebeurt. Um, en daar hebben ze een therapie uh, ontwikkeld. En die is, ja, die is niet effectief voor iedereen. Dat moeten we realistisch in zijn. Uh, maar mij heeft het wel uh, behoorlijk goed geholpen. En hoe werkt dat dan? Gewoon juist je op iets heel anders concentreren misschien? Ja, en dat, dat klinkt heel simpel. Gewoon even je aandacht uh, verleggen. Maar voor mensen met misofonie is dat uh, heel hard werken. Dat moet je heel erg trainen. Want je, je brein is... Ja, je, je, je voelt gewoon op dat moment ook dat je aandacht zich als het ware vasthaakt aan, aan een bepaalde geluid. En je kan ook met niets anders bezig zijn op dat moment. Dus dan is het ook heel moeilijk om dat weer terug te nemen en je aandacht ergens anders op te richten. Dat moet je echt trainen, daar moet je echt dagelijks mee bezig zijn. B waar is het bij u begonnen eigenlijk? Hoe kwam u erachter dat u dit hebt? Nou, dit, dit zijn twee heel aparte vragen. <laughs> nee, ik kwam erachter uh, uh, bijna vijf jaar geleden doordat ik een uh, artikel las in psychologie... Psychologie magazine. En dat was een en al herkenning. Dat het een naam had. Wat dat, had. dat het een naam had. want ja. Ik dacht echt dat ik de enige in de wereld was die zoiets raars had. Dit was echt heel nou ja, raar. En uh, toen las ik dus: hé, hey, het is misofonie. En ik ben niet de enige. En er is ook nog eens een uh, uh, therapie voor in Amsterdam. Uh, dus dat, nou ja, dat was echt een heel belangrijk moment. En in retrospectief kan ik zeggen dat het zo rond mijn elfde is begonnen. Hoe? Kwam, wat, wat gebeurde er toen? Ja, ik, op, op een gegeven moment ging iets, iets, iets opvallen. Namelijk de manier waarop uh, mijn vader zijn thee dronk. Uh, niet slurpend, maar wel met heel veel uh, lucht erbij en een ferme slik. En uh, ja, eerst valt het gewoon op. En op een gegeven moment wordt het zo'n obsessie. En ga je er overal op letten. En ook hoe doen anderen dat? En, uh, ja, en op een gegeven moment komen daar die, die emoties uh, bij. En die had ik echt niet onder controle. Dus. Echt, dat ik, als ik van tafel ging, dan, uh, ja, dan was ik gewoon zo boos. En ik uitte dat niet. Ik zat alles altijd maar te verkroppen. Maar ik ben wel heel vaak uh, naar mijn kamer gevlucht. En uh, heb ik even mijn hoofdkussen uh, ja. pak er allemaal gegeven. Ja. Heeft u ooit iemand een klap gegeven of iets? Of? Nee. Nee, gelukkig niet, nee. En dat, dat geldt ook wel voor de meeste mensen met, misof met misofonie. Je, je houdt je in. En dat maakt het ook zo vermoeiend, want je moet je de hele dag maar inhouden. Want u komt kom er ook word je ouder en uh, ja, je begint relaties met mensen. Hoe, ja. hoe werkt dat dan met iemand thuis? Nou, dat is lastig. Dat is heel lastig. Voor, want, u, voor u en voor de ja, partner ook? Ja, absoluut, absoluut. Want je wordt juist het meest getriggerd door degene die ja, het meest om je heen hebt. Uh, daarvan ken je alle geluidjes, je kan ze voorspellen... Um, nou ja, dagelijks hoor je ze. Dus daar wordt je brein echt goed in getraind. En dat is natuurlijk heel lastig, want ga je er wel wat van zeggen... ga je het niet zeggen, en hoe zeg je het dan? He, als je het doet als je al helemaal in de in vuren in vlam staat... dan komt het er niet zo vriendelijk uit. Uh, voor partners is het lastig, ze voelen zich vaak uh, afgewezen. Van, hé, hey, uh, je doet zo boos, is tegen mij? Of gaat het om het geluid? Het is... Onderscheid is vaak moeilijk. Uh, dus het trekt echt een enorme wissel op, uh, op ja. relaties en, en in gezinnen. Als je een jong kind hebt met misofonie. Jonge kinderen die gooien het vaak wat uh, makkelijker uit. Ja. En dan uh, kan het behoorlijk uh, de sfeer bederven in huis. Um, nou, ik denk dat veel mensen dit uh, kennen. Dit, ook in dit gesprek. Dus er is een naam voor. Uh, ja. Misofonie het. Er is een heus symposium vandaag over. Daar ja. gaat u ook uh, spreken. En, uh, ja. Nou ja, hartelijk dank voor het. Het ging goed, hè, dit gesprek, verder. Ik geen rare <laughs> ja. dingen voor. Nou ja, ik ben heel rustig gebleven, ja. toch? Ik heb ja. niet in een verhaal, het ging helemaal goed. Oké, okay. dank <laughs> voor het verhaal. En ja, uh, dat we er iets meer over hebben kunnen horen. U uh, uh, hoort het verhaal van Tineke Winterberg. 1, 2, 3. Voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. President Erdogan van Turkije die gaat later vandaag bellen... met president Trump van Amerika. Ze spreken over het voorstel dat Turkije aan Amerika heeft gedaan... over het gebied rond de Syrische stad Manbij. Turkije wil dat de Koerdische IPG-strijders... die door de VS worden gesteund uit Manbij verdwijnen... en zich terugtrekken achter de rivier de Eufraat. Turkse en Amerikaanse troepen zouden hun plaats moeten innemen. Tijdens een officiële ceremonie zal minister Ank Bijleveld van Defensie... samen met de commandant der strijdkrachten Rob Bauer... 500 Nederlandse militairen een medaille opspelden... Dat is voor hun bijdrage aan internationale missies. Het gaat om militairen die deelnamen aan missies in Mali, Afghanistan en Irak... maar ook elders in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Tijdens die ceremonie in de IJsselhallen in Zwolle... zal ook het thuisfront in het zonnetje worden gezet. En de lente is begonnen. En dus komen vandaag en morgen in Brussel de Europese regeringsleiders bijeen... op hun zogeheten voorjaarstop. Correspondent Arjan Noorlander is er ook. Arjan, wat is het belangrijkste gespreksonderwerp daar? Nou, het belangrijkste is eigenlijk het spannende wachten op de Verenigde Staten. Op dit moment is de eurocommissaris die daarover gaat... Malmström aan het onderhandelen in de Verenigde Staten... of wij een uitzondering krijgen op die handelssancties op staal. Dat wil Europa graag, vindt ook dat ze daar recht op hebben... willen die importtarieven niet. Daar wordt vandaag over onderhandeld... en de regeringsleiders hopen daar een, uitstel over, een uitsluiting over te krijgen... Want als de Amerikanen ons helpen, dan zijn we natuurlijk even goede vrienden. Maar zo niet, dan kunnen ze direct in Brussel met z'n allen uh, tegenmaatregelen nemen tegen en, de VS. En, en alle andere zaken dan nu even naar de achtergrond? Nou nee, het is een lenteagenda en die is altijd bomvol in Brussel. Dus het gaat ook over de brexit, het gaat ook over de toekomst van de euro. Het gaat bijvoorbeeld ook over de data bij Facebook. En hoe Europa zich daar beter tegen kan uh, beschermen. En het gaat bijvoorbeeld ook over de Russen. De Russen? Ja, de Russen natuurlijk net naar de verkiezingen van Poetin. Hoe ga je verder met Rusland? Maar ook en vooral die gifgasaanval in Engeland. Hoe moet Europa daarop reageren? Theresa May, de Britse premier, is ook bij die top. Zal Europa om meer steun vragen? Misschien ook wel om sancties samen met andere Europese landen tegen Rusland? Ook daar gaan ze vandaag over praten. Op de voorjaarstop dus de Europese regeringsleiders bijeen. U hoorde correspondent Arjan Noorlanden. Dan nu Karel Johan de Zwart met de onderwerpen van spraakmakers. Goedemorgen Jurgen. Ja, natuurlijk veel aandacht ook bij ons... voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Hans Spekman, oud-voorzitter van de PvdA... is vanochtend onze spraakmaker. En met hem kijken we natuurlijk naar die uitslag... die voor zijn partij, nou ja, niet gunstig was. En hij is tegenwoordig directeur Jeugdeducatiefonds... en zet zich in voor armoede in het basisonderwijs. En we gaan het hebben over een nieuwe serie... die vanaf Vanavond te zien is bij de kro en CV de baby-industrie. En daarin wordt de kijker geconfronteerd met de vraag... tegen welke prijs vervullen wij onze kinderwens? Zometeen in Spraakmakers. Vooraf gegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth Steins. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.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 Een meerderheid van de inwoners van Weesp wil dat hun gemeente zich aansluit bij Amsterdam. In een referendum kon worden gekozen voor Amsterdam en Goois Meren. En De gemeenteraad vindt Weesp te klein om zelfstandig te blijven. De bestuurder van de zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber... die deze week in Amerika een voetganger doodreed... lette niet goed op ten tijde van het ongeluk. Op beelden is te zien dat de vrouw die moet ingrijpen in geval van nood... regelmatig omlaag kijkt en niet op de weg let. Ze schrikt op het moment van de botsing.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 En het lijkt erop dat de omgekomen dader van de bomaanslagen... in de Amerikaanse stad Austin niet handelde uit haat. Uit een videoboodschap op zijn telefoon blijkt dat hij persoonlijke problemen heeft. De man plaatste de afgelopen weken zes bommen, vijf gingen eraf. En daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het weer in de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog... en het wordt rond de 8 graden. ANW-verkeersinformatie. Door de regen staan er nog steeds meer fides dan gebruikelijk. Het maakt in ieder geval het oplossen van deze ochtendspits lastig. De meeste drukte zien we in het midden van het land en in Noord-Brabant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht gebeurde daarbij een ongeluk bij Nieuwegein. Daar staat 7 kilometer fide vanaf Everdingen met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Het ging ook mis op de A4 richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Hoogmade, 8 kilometer, de rechte rijstrook is afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Ruim een uur vertraging na een botsing. Daar zijn zelfs drie rijstroken dicht. We zien ook wat meer drukte op de A20. Vanuit Hoek van Holland bij Schiedam... vijf kilometer door een gestrande auto. Die houdt één rijstrook dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle... was een ongeluk bij Staphorst. Daar staat nog vijf kilometer file. De linkerrijstrook was even dicht, maar die is nu weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Lokale producten, we zijn er gek op. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. En die voorkeur voor lokaal uit zich niet alleen in biertjes en worsten, maar nu ook in de politiek. Veel landelijke partijen hadden het moeilijk en veel lokalen deden het goed. Spraakmaker van de dag is oud-PVDA-voorzitter Hans Spekman. Ja, een van die partijen die uh, verlies leed, meneer Spekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Alexander Pechtold zei na de nederlaag opgetogen dat zijn partij nu zilver heeft gehaald. Ziet u uh, de nederlaag van de PvdA ook zo zonnig? Nee. nee, het is natuurlijk beroerd. Uh, dus ik zie wel dat we het beter hebben gedaan dan bij de tweede kamerverkiezingen. Ja. En ik zie ook wel waar we gewonnen hebben. want dat wil ik dan ook altijd weten. Maar we hebben natuurlijk op heel veel plekken verloren. Ja. Over de hele linie is het niet goed. Uh, en mediaondernemer Jan Kees Emmer zit ook al aan tafel. Jan Kees. Uh, lokaal is de trend, hè? Op allerlei terreinen zou je kunnen zeggen. Heb jij een uh, favoriet lokaal gebrouwen biertje? Uh, ja, plaatselijk bij mij in het dorp. Oké. Okay, nou, Zaatsbier. maak maar even reclame dan. Ja. Hoe? Uh, Welke is dat? Oh, je weet het niet. Ja. <laughs> je drinkt het gewoon. Je, je kijkt niet naar de eentje. Drie weken lang hebben wij een wedstrijd georganiseerd... over lokaal gesproken tussen twee gemeenten om de hoogste opkomst. En nu weten we dan die uitslag, hè? Martijn Griemjes in Westervoort. Martijn, ja. wat was bij jou de opkomst? Nou, het was ontzettend spannend. De hele avond fluctueerde het een klein beetje. Steeds als er een stembureau weer bekend was, dan uh, kwam er weer een ander opkomstpercentage. Het was op een gegeven moment 54 procent. Uiteindelijk, het definitieve, uh, definitie, definitieve uitslag is 51,2 in Westervoort. 51,2 in Westervoort. Maarten Bleumers in Brielen, kan jij daar overheen? gek van de spanningen, carl Ja, ja ik... dat echt super spannend. Het ging de hele avond gelijk op totdat één stembureau in Brielle ervoor zorgde dat we van 53 in één keer naar 50 gingen. Uh, de spanning werd compleet toen één stembureau... dat we helemaal het contact verloren was. Was gewoon onbereikbaar. Oh. Kwam allemaal goed uiteindelijk. En toen was dat opkomstcijfer bekend. Brielle, dames en heren, is uitgekomen. Op mag ik een tromroffel? Oh jee. <laughs> ja, ja. Helemaal officieel. 52,0... 8% en tegen de 51,2% van Westervoort. Ja. Nou ja, Dan weet je het, Carioan. De winnaar ja, precies. Het is precies. Waar het duidelijk... ongetwijfeld nog uh, lang onrustig blijft. In Stand.nl, we horen jou ja zo verder... hebben we het over het succes van uh, die lokale politici. En de stelling vanochtend is... lokale partijen hebben de toekomst. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Ja, in een motregenend Nederland hebben de grote landelijke partijen minder zetels dan ooit. De lokale partijen haalden bijna één op de drie stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een record. In de helft van de gemeente is een lokale partij het grootste geworden. Um, ja, uh, Hans Pekman. Is dat uh, voor u een uh, nou ja, verbazingwekkende ontwikkeling of niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben natuurlijk begonnen ooit toen Leefbaar Utrecht opkwam... met Henk Westbroek in Utrecht. Ja. En toen heb ik hem flink om de oren gehad. Daar is het ooit begonnen eigenlijk. Uh, dat zeker, ja, dat vind ik eigenlijk nog ietsje. Dat zit twee jaar voor de opkomst van Fortuyn in Rotterdam. Ja, uiteindelijk, bedoel, ik ben uh, gestopt in Utrecht... en toen hadden we weer veertien zetels hè, als Partij van de Arbeid. Ja. Dus ik heb hem om de oren gehad en daarna kwamen we terug. Omdat ik denk dat ook landelijke partijen kunnen heel erg lokaal kunnen zijn. Ja. En goed. dat zie je overigens ook bij een aantal gemeentes terug... waar we het goed hebben gedaan. Dat zijn echt zeer lokaal gewortelde mensen. Ja. We gaan eens kijken hoe dat klonk, dat lokale succes. De lokale partijen zijn de grote winnaars geworden... van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen het in de grote steden niet goed... Er is werk aan de winkel voor ons. In totaal haalden lokale partijen bijna een derde van alle stemmen. Maar je ziet ook dat er lokaal verliezen worden geleden... dat goede mensen die heel erg hun best hebben gedaan... hun zee te kwijtraken. Dus... In Rotterdam werd Leefbaar veruit de grootste partij... en in Den Haag werd de groep De Mos enigszins verrassend de grootste. En er stond veel op het spel. Wij hebben vanavond, als ik nu naar de pols kijk... Wat ingeleverd? Het AD noemt de verkiezingen lokaler dan ooit. Beeld zeker bij die eerste uitslagen van de grote steden... van een verdere versplintering van het politieke landschap in de gemeente. De stelling vanochtend is... lokale partijen hebben de toekomst. Mediaondernemer Jan-Kees Emmer, wat kan ik voor jou noteren bij die stelling? Ik vrees dat dat zo is. Ja? Ja. Waarom? Nou, ik, wat je ziet is dat het eigenlijk om uh, personen gaat. Hè? En uh, daarom, uh, je ziet dat lokale partijen steeds makkelijker uh, zeg maar, ook de, me de media vinden en hun eigen kanalen bouwen. En je ziet dat dus in plaats dat er op partijen wordt gekozen, steeds meer op personen wordt gekozen. In die zin uh, is alle politiek uh, in feite lokaal. Ja. Uh, bent u het daarmee eens, meneer Spekman? Is dat nou, de analyse die u deelt? We hebben heel op issues gekozen. Dat speelt lokaal heel erg. Ja. Dus als je zeg maar, een beetje analyseert, en ik analyseer natuurlijk iets meer van onze uitslag. Dan dus zie je in waard winnen we. En dat heeft toch te maken met de Partij van de Arbeid... die zich heel duidelijk inzet voor het behoud van het regioziekenhuis... En in Westenvoort was met de herinneringsverkiezing... hadden we 45 van de stemmen. Maar dan mm -hmm. waren we de partij die opkwam voor het behoud van het schuiltje. Ja. Dus ik denk dat landelijke partijen moeten lokaal zijn. Ja, en, heb ik altijd gevonden. Ook. En hebben ze dat genoeg door, wat u betreft? En uw eigen partij in het bijzonder? Ja, nee, nou, er speelt natuurlijk nog iets anders mee. Er speelt ook de gewoon de landelijke beeldvorming mee Zeker. lokaal. Ja. Maar ik ben altijd wel gefascineerd door de verschillen... die dan sommige mensen lokaal weten te maken. En daar heb ik dan bewondering en respect voor. En daar moeten we van leren. Ja, Goed, er wordt al volop gereageerd in onze community. Zo zegt Ad van Ekeren dat partijen hun geloofwaardigheid zijn verloren. De PvdA bijvoorbeeld heeft haar traditionele achterban... compleet genegeerd, vindt hij. Gerard Brummer zegt de lokale partijen zijn er de hele vier jaar voor de kiezer. Lokale partijen slechts één keer per vier jaar. En Pieter Fokkik denkt dat het huidige kiesysteem achterhaald is. Er moet meer lokale binding zijn. En hij pleit voor een districtenstelsel. Ja, zijn dat reacties waar u wat mee kan, uh, meneer Spekman? En dan moet ja, ik vooral even aan die... in, in ons land. Dat zal niet zo makkelijk veranderen. Hè. Dat ja. zit verankerd in de grondwet. Daar vind ik van alles van. Ik vind wel dat, dat landelijke politici, dat is voor landelijke partijen, ze moeten lokaal verankerd zijn. Daar ben ik zeer van. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik ben, ik ben het er niet mee eens dat die lokale mensen alle principes hebben verlogen. Dat, dat is gewoon onzin. Dat nee. is niet zo. Nee. nee, we gaan eens kijken naar dat lokale succes. Naar een voorbeeld daarvan. De Bellers, Geert Gabriels, lijsttrekker van Weert Lokaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw partij groeide van 8 naar 12 zetels en is de grote winnaar in Weert. Gefeliciteerd daarmee. Dank u wel, dank u wel. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Wat is uw verklaring voor uw succes? Wat heeft u goed gedaan? Nou, um, ik denk dat het uh, van twee zaken twee zaken zijn. Enerzijds hebben wij twee hele jonge wethouders gehad en hebben wij een hele mooie, uh, ja, gewortelde lijst gehad. Uh, anderzijds denk ik dat, uh, dat kopstukken van lokale partijen, die dus ook een landelijke, uh, dus, dus uh, van de landelijke partijen met daar een lokale achterban, uh, dus D66 SP, uh, VVD en CDA die hier actief zijn, dat die niet afgerekend zijn op hun lokale. Daden, maar dat die afgerekend zijn op, uh, ja, op hun landelijke voorgangers. En ja. dat is natuurlijk, uh, het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Is natuurlijk, ik, ik ken heel veel hele goede uh, politici van die partijen die nu dus eigenlijk, afge, ja, die nu dus eigenlijk niet meer terugkomen. En, uh, ja, dus dus, dus ik, heb, ik heb daar ook heel veel respect voor. Ja, wat, wat, en, waar, en waar bestaat zo... dat respect dan precies uit? Want ze hebben nou, verloren. Nou, gewoon ook hartstikke, nou, ja, ja, ze hebben verloren. En, ja. en, en, maar, maar mijn respect gaat, er, gaat uit naar het feit dat zij ook. Uh, hier geworteld zijn en ook elke dag aan flyeren waren en ook naar allerlei bijeenkomsten gingen. Ja. Dus, dus enerzijds uh, denk ik ja, dat wij het echt ook wel heel goed gedaan hebben met onze lijst en onze diversiteit op de lijst en, uh, en, nou, en betrokkenheid en benaderbaarheid, zeker waar. Mm -hmm. Anderzijds denk ik ook uh, dat, uh, dat, dat mensen gewoon ook um, nou, genoeg hebben uh, gehad van, van, ja, van landelijke beslissingen. Want, want hoe ja. kan het als voorbeeld in Weert zijn dat een wethouder... Uh, die hier zorg in zijn portefeuille heeft... en die dat hartstikke goed gedaan heeft... Uh, laten we zeggen gehalveerd wordt met zijn partij... Uh, terwijl het inhoudelijk het gewoon goed gegaan is. Ja. Dat, dat, dat, ik denk dat dat komt door, uh, ja, door de landelijke trends. Ja. U denkt dat de landelijke partijen, uh, zoals uh, ook de PvdA D66... Uh, zijn afgerekend op het feit dat ze landelijke partijen zijn eigenlijk. Dank u wel, Geert Gabriels, lijsttrekker van Weert Lokaal... en geniet even van het succes. Karin Walters, hart voor Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoe heeft u het gedaan? Ja, we hebben het heel goed gedaan. We zijn de grootste geworden in Hilversum en daar zijn we super trots op. Ja, en heeft u daar een verklaring voor? Hoe komt dat, dat u zo'n succes heeft? Uh, ik heb twee verklaringen. We zijn uh, heel veel in de wijken actief geweest bij alle issues en wensen van bewoners die speelden. Dus dat is echt het lokale gezicht. En de tweede verklaring is dat wij duidelijk hebben gezegd... wij willen geen fusie naar Gooistad. Dat speelt op de achtergrond een fusie uh, van acht gemeenten naar uh, één monstergemeente. Ja. En dat hebben mensen ook begrepen. Dat willen we niet, dan moeten we bij Hart voor Hilversum zijn. Ja. En waren de landelijke partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen... in Hilversum daar dan wel voor, voor die fusie? Uh, ja, de meeste allemaal wel, behalve de SP... Maar de FP is hier gehalveerd. Dus ja, dat is dan weer op de landelijke trend uh, ge gebeurd. Ja. En zo zie je dat al die trends door elkaar heen spelen. Ja. Ik ga u danken voor uw, uh, voor uw bijdrage. Karin Walters, hart voor Hilversum dus. We gaan naar uh, Sandra Wierstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling... lokale partijen hebben de toekomst? Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Uh... Ja, eigenlijk ben ik met de voorgaande sprekers ook eens. Het is zo dat ik uh, merkte in de omgeving dat mensen riepen tegen mij, ik ga niet stemmen op partij X en noemde dan een landelijke politicus. En dan zei ik, ja, maar we hebben het over de gemeente. Ja. Maar dat konden dus ze niet loslaten. Ja. In welke gemeente woont u? Of? Ik woon in Koudekerk aan de Rijn, dat is gemeente Alfa aan de Rijn. Oh ja, uh -huh. ja. en uh, daar hebben de lokalen ook gewonnen? nieuw Eiland heeft als lokale partij met vlag en wimpel ook gewonnen hier, ja. Ja, nieuw Eiland. ik vind die naam ook allemaal zo goed van die, van die partijen. Ja, er zat iemand bij, bij, bij nieuw Eiland die komt uit de LPF oorspronkelijk. Die heeft ja, daarvoor ja. in de Kamer gezeten, ja. wat overigens landelijk is. Ja. Mevrouw Wierstra, wat is, uw, uh, wat is uw verklaring voor dat uh, succes dan, daar, van die lokale, van nieuw Eiland bijvoorbeeld? Nou ja, precies wat de voorgangers ook zeiden. De, uh, de, de, aan de ene kant worden de landelijke politie afgerekend op de afstand die ze mm -hmm. hebben naar de burger. Ja. En uh, de lokalen worden beloond voor een enorme betrokkenheid en zichtbaarheid. Je komt ze tegen in je plaatselijke supermarkt. En dat uh, spreekt mensen aan. Je kunt, ze zijn benaderbaar. Ja, maar dat geldt dan niet voor bijvoorbeeld een gemeenteraadslid van de PvdA? Nou, op de een of andere manier niet. Die kom je natuurlijk wel tegen. Ja. Maar uh, er is een soort gevoelsmatige afstand... Uh, dat er toch mensen zijn die uiteindelijk solliciteren naar een plekje op het plus. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Graag gedaan. Sandra Wierstra, Fonds van den Aarsen uit Roosendaal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, bent u het eens of oneens met de stelling? Nou, ik ben het helaas eens met de stelling. Waarom helaas? Nou, dat ik met helaas dat ik uh, denk dat het in de komende tijd zo zal blijven. Maar waarom ik denk is dat helaas? Dat, uh, dat de verwachtingen zullen ingelost worden. Die men uh, door dat op uh, lokale lijsten gaat stemmen. Hm. En hoe komt dat volgens u? Nou, wat ik eigenlijk denk is dat als er in Den Haag of in door macro-economische situaties uh, bezuinigd moet gaan worden. en dat er gewoon geen gelden zijn om zorg te verbeteren. dat de keuzes uh, in Den Haag worden gemaakt, en niet lokaal. En ik denk ook dat uh, lokale partijen geen. Uh, ...connecties hebben met Den Haag... ...en dat, dat moeten kunnen we gaan verkopen. Ja. Dat, uh, dat vrees ik dat het een beetje in het beeld zal worden... ...dat men nu uh, door, de, door de, ja, de frustratie over wat in Den Haag uh, allemaal uh, wel of niet goed is gegaan... Uh, ...massaal lokaal stemt. En de hoop ik dat het dan beter gaat. Ja, het is onvrede toch met uh, ook die landelijke politiek en ja, de het afstand... het is met de landelijke politiek die met name het lokale partij ja. sterk ja. maakt. En de hoop dat, het dan, uh, dat er dan meer geluisterd wordt. Ja. Dus ik denk dat het andersom moet. Ik denk dat ik in de toekomst dat vooral de landelijke politiek vanuit onderop, en dan bedoel ik vanuit lokaal, naar, naar Den Haag moet. Ja. En, nu, en nu heeft men het gevoel dat dat niet zo is. Het is me duidelijk. Mijn het Mak, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat is uw uh, uh, verklaring voor het lokale succes? En bent u het eens of oneens met de stelling? Zullen we daar even beginnen? Ik ben het oneens met de stelling. Ja. Uh, het is maar net welke mate landelijke partijen belangstelling hebben voor plaatselijke problematiek. In Zwolle heeft GroenLinks het bijvoorbeeld heel goed opgepakt. Mm -hmm. De uh, uitbreiding van vliegveld lelystad ja. En daarbij heeft Jesse Klaver in uh, Popo die een uh, heel tijdelijk stelling genomen. En dat heeft ze geen intijeren gelegd. Dus ik denk dat men gewoon veel meer... Uh, plaatselijke thema's moet omarmen. Ja, dat is eigenlijk uh, de sleutel om ook als landelijke partij uh, goed te gaan scoren. Dank u wel. Ja, meneer Spekman, uw stad, uh, zullen we daar eens even naar kijken. Uh, ja. Utrecht lijkt in ieder geval aardig te passen hè? In, de, in, de, uh, nou ja, in die landelijke trend van deze ja, gemeenschapsverkiezingen. Weinig lokale partijen. Ja, maar de halvering van de PvdA is ja, daar wel een feit. Hè? Dat wel, maar dat is overigens niet het landelijk beeld. Maar weinig lokale partijen. Dus dat vind ik ja. zelf ook wel fascinerend, ja. wat in Utrecht was eigenlijk altijd de lokale politiek heel sterk. Met Henk Westbroek als sterkste uh, symbool, ja, dat die is dat opvallend. ook gewoon goed had gedaan. Ja, maar hoe, wat dus, is uw verklaring daarvoor? In een stad waar aanvankelijk inderdaad, we, we constateren dat al aan het begin Leefbaar Utrecht ooit begon als uh, echte ja. lokale partij. Ja. En dat fenomeen is inderdaad verdwenen, lijkt ja. wel uit Utrecht. Maar ja, op een gegeven moment Mensen veranderen natuurlijk ook. Daarom hou ik zo van de democratie. Kijk, het is niet leuk om te verliezen. Maar democratie, dat lost zichzelf altijd wel op. Mensen hebben een opvatting, komen daarvoor uit. Ja. Denken de volgende keer weer naar en stemmen dan soms anders. Dus toen ik eerst uh, dik verloor van de leefbare, ja, ik bedoel, dat was zo. En als ik, als ik heel eerlijk ben, was dat misschien ook wel terecht. We waren misschien ook wel toen terecht in Tessk. En uiteindelijk we, zijn we weer teruggekomen naar 14 zetels. Dus het, het kan wel. Ja. Ik ben het zeer eens met een paar bellers die zeggen dat je vooral van lokale issues moet uitgaan. Ja. Uh, en dat maar dat, is, dat is in maken. de praktijk niet zo. Heeft de P van de A uh, daar nog steeds last van? Op sommige plekken wel. Kijk, je, je, ik kijk altijd naar wie doen het boven de trend goed. En die zijn er ook. Dus in Almere winnen we. In Oltambt hebben we een hele goede wethouder... die echt ook super geworteld is. Daar winnen we. Dus je ziet wel verschillen. Ja. Maar het landelijk beeld speelt natuurlijk altijd mee. En dat speelt soms positief mee. Heb ik ook meegemaakt. Hè. Toen Wouter Bos immens populair was in het land. Daar ja, hebben we ook van meegeprofiteerd. Nee, dat dus is al ooit de lokale politici. Ja, van we... de landelijke partijen overigens niet. Dus het kan, het kan ook omgekeerd op... werken. Dus bij GroenLinks nu natuurlijk ook. Het is allemaal gegund. Hè. Dus ik vind het fantastisch. Maar ik hou vooral van de democratie. En ik denk dat dat ja. goed is. Ja. De druk was, want u bent tot oktober eigenlijk opera, operabel, zeg je. Ja. Als partijvoorzitter geweest. Toen bent u, ja. bent u ermee opgehouden. Die druk was groot om te vertrekken als voorzitter. De opvatting bij velen was dat u mede verantwoordelijk zou zijn destijds. Voor die verkiezingsnederlaag je zou kunnen zeggen, nou ja, dat is eigenlijk maar een jaar geleden... Uh, nog steeds nagegampt. U hield de eer aan uzelf, um, maar uw vertrek heeft in ieder geval... tij niet gekeerd, zoals u wel hoopte wellicht... Nee, dat had ik eerlijk gezegd ook niet gedacht hoor. Nee? Ik bedoel, de, de verkiezingsuitslag in Italië is ook nog niet zo lang geleden. Uh -huh. En je ziet overal eigenlijk in Europa dat de sociaaldemocratie het lastig heeft. En de, de opgave om verschillende bevolkingsgroepen te verbinden, dat die moeilijk is. En ook dat zie je natuurlijk gisteren terug in die verkiezingen. Ja. Is dat, dat de versprokkeling van het politiek landschap... Uh, is daar. En iedereen heeft zeg maar, naar eigen smaak partijen gekozen. Dus in Rotterdam zullen ze het moeten doen... met vier of vijf partijen in het college. En dat zie je op heel veel plekken. 13 partijen in de raad van 45 mensen. Ja. Is dat, natuurlijk, dat, is, dat is gaande. Waarom WTP van de A en ook de SP zou je kunnen zeggen... Ja. Uh, waarom hebben die dat antwoord maar niet? Nog niet. Kijk, in sommige afdelingen wel. Dus ik hou me altijd vast aan waarom hebben ze het in sommige afdelingen wel. Dus ik denk dat die afdelingen vooral een voorbeeld moeten zijn voor de rest. Ja. Uw analyse van de verkiezingsnederlaag in 2017 ja. was toen dat de PvdA eigenlijk te snel uh, ja. toen in het kabinet Rutte is gestapt. Hè, en dat jullie dat eigenlijk ja. niet goed hebben uitgelegd uh, aan de achterban. Nee, dat dat hebben nou, Dat verhaal had beter en misschien wat voorzichtiger verkocht moeten worden. Nee, ik heb ook gezegd dat we ook inhoudelijk een aantal dingen anders hadden moeten doen. Ja, toen, hè? keuzes gemaakt. Zeker, dat pensioenleeftijd er niet alleen in gevoel en uitleggen. Dat geloof ik niet. Mensen zijn niet gek. Ja. Ja, dus ik ben soms niet met iedereen eens. Maar, maar daar bent u, u, daar bent u wel op afgerekend, afgerekend in ieder geval toen. Zeker, dat zijn ook toen. keuzes die we gemaakt hebben. Ja. Die verklaring. Ja. Uh, ja, geldt die eigenlijk ook nog steeds voor dit verlies? Ik denk een beetje wel. Ja? Uh, dat zie je ook terug bij andere partijen die het nu lastig hebben. Dus ik zag, ik hoorde natuurlijk die, uh, die lokale man uit Weert. Die het mm -hmm. overigens voortreffelijk heeft gedaan. Zeker? Ja, ja, van acht naar twaalf zetels. Ja, maar daar weet die vrouw... Het zag ik gisteren op televisie het alleen maar een Alexander Pecht op dat zij van drie naar één zetel is als D60, ja. Ja, dat vind ik ook wat gemakkelijk. Want op sommige plekken is D60 echt niet twee derde van de kiezers kwijtgeraakt, dus iedereen moet ook en iedere politicus ook lokaal moet kijken wat had ik anders en beter moeten kunnen doen in plaats ja. van alleen maar naar de ander wijzen. Ja, wat had de P van de A als we even want het is lastig hoor. Ik begrijp het, het is een diffuus beeld, hè? zeker. Uh, maar als je toch even landelijk kijkt, wat had de P van de A in deze campagne uh, anders moeten doen? Dat is lastig, ik denk ik ik denk dat we op zich, wat ik heb gezien, dat er heel veel vrijwilligers weer op straat en actief zijn geweest. Ja. Dus dat we dat goed hebben gedaan. Alleen dat de knak die er is van het vertrouwen van mensen in de sociaaldemocratie... Ja, die is nog niet boven tafel. Nee, dat dus, lek is ja. nog niet boven. Hè? Nee. nee, en, en daarna zie je nieuwe partijen opkomen. Wat ik ook goed vind, omdat de opkomst in een aantal steden is nog steeds. Ik vind het nog steeds beroerde opkomst. We zijn blij met een opkomst van boven de 50. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niks als je het vergelijkt met de landelijke opkomsten. Maar de opkomsten omhoog gaan, mede ook door het sturen van nieuwe partijen die mee hebben gedaan. Dat de PVV meedoet, juich ik toe. Het is niet mijn partij, maar ik juich het toe. Ja. Dat Denk meedoet in een stad als Utrecht, juich ik toe. Het is niet mijn partij. Maar het is goed voor de democratie dat mensen erop kunnen stemmen. Ja. Komen deze verkiezingen eigenlijk uh, iets te snel... na die vorige uh, nou ja, rampzalig verlopen verkiezingen? Nee, je weet nooit precies hoe het gaat. Dit is hoe het is. En hier moet iedereen het nu mee doen? Zeker. Maar heeft de partij genoeg tijd gehad om uh, de rommel op te ruimen? En, uh, Ik denk niet dat er dat De neuzen dezelfde was, kant op te krijgen? Het, uh, nou, u bent van, uh, van, van, wat is het, van 38 naar 9 zetels gegaan. Ja, zeker. Dat ja. is dan toch wel een rommeltje? Nee, het is gewoon een hele pijnlijke nederlaag wat inherent is aan de democratie. Dat mensen op een gegeven moment kunnen zeggen, ik vertrouw je nu wel en ik vertrouw je nu niet meer. Mm -hmm. Dus je moet het vertrouwen weer herwinnen. Ja. En dat zal iets van de lange adem worden. Ja. Hoe vindt u dat je het doet? Ik vind dat je het hartstikke goed doet. Wat doet hij goed? Als ik zie hoe scherp hij in de debatten is, dat doet hij uitstekend in mm -hmm. de Kamerdebatten. Ik ben ook heel blij dat hij voor een hele duidelijke agenda van de Sociaaldemocratie heeft gekozen. Dus toch wat meer terug naar de roots. En ik vind dat dat hoort en had gemoeten. En heeft uw partij de. de, de uh, nogmaals, het is pas een jaar geleden. Maar ja. heeft uw partij de juiste lessen, conclusies getrokken. na die verkiezingsnederlaag van ja, 15 maart? Ja, dat markt? hebben we toen natuurlijk gehad met het rapport van uh, Paul de Plaat. Ja. Nou, dat voert Lodewijk nu in de praktijk uit. Alleen ik heb niet de illusie en volgens mij hij ook niet dat dat dan morgen ineens anders nee. of beter is. En daarom nee, dus mijn vraag, iets... komt dit te snel eigenlijk? Komen deze verkiezingen in dat opzicht te snel? Ja, maar je weet niet, of als het over twee jaar is... wat dan het beeld is, hè? Wat, wat mensen dan uh, vinden. Ja. Dat weet je niet. Jan Kees Emmer, je zit heen en weer te gaan met je hoofd. Uh, wat, is jouw, uh, nou ja, wat is jouw analyse van uh, het verlies van de vandaag, Als je daar nou, iets meer afstand naar kijkt? Als ik er met de afstand naar kijk, dan denk ik... van ja, zij, zij hebben het eigenlijk uh, vergeleken met een jaar geleden... niet zo slecht gedaan. Mm -hmm. Ze zijn op weg naar boven. En wat je inderdaad... Het is dat Lode, Lodewijk, Lodewijk Asscher die pakt echt weer die, die sociaal-democratische... Uh onderwerpen aan. Ik hoorde hem tijdens het debat maar hamer op bijvoorbeeld de huren. En denk ik, ja, kijk, hier komt iets herkenbaars terug. Maar je bent niet meer zomaar uh, terug daar waar je was. Zeker omdat je bijvoorbeeld met een denk, als je die zetels van denk ziet, ja, dan kon je drie, vier jaar geleden, had je die bij de PvdA kunnen optellen. Dus ik denk dat de PvdA nog een hele lange weg te gaan is om die kiezer weer te vinden en zich te binden. Maar goed, alle tijden hebben weer tijden. In dat opzicht uh, zou ik zeggen, de PvdA kan de toekomst in die zin, dat uh, komt ook wel weer omhoog. Dat ja? is altijd zo. Ja. Nou goed, ik vraag dat ook een beetje, omdat uh, sinds 2006 uh, zijn het wel nederlagen bij de gemeenteraadsverkiezingen, keer op keer. Zeker, nee, ik weet het. En daarvoor was natuurlijk de periode met Wouter dat we uh, landelijk vertaald in, in zetels, mm -hmm. onvoorstelbaar, maar stonden we op 67 zetels. Ja. Toen bij de lokale verkiezingen, ja. hè, dus al die PvdA's die werden ook heel groot, ook Utrecht 14, ik ben zelf ja. niet ontevreden hoe ik het had gedaan in Utrecht. Maar ook het landelijk beeld was toen zo massief, hadden we 67 zetels. En nu, als je kijkt over de sprokking van het landschap... wat gisteren is gezegd door Buma en Pechtold... de grootste partij, nou, 25 zetels... Snap je dus, dat is echt een enorm verschil. Maar er spelen heel veel factoren in. Want als je kijkt, er is als het ware een fragmentatieboom op dat politieke landschap gevallen. Door de opkomst van social media, door wat er aan de hand is in de wereld. Ja, moet je nog maar zien. Want kijk, nou, kijk, PvdA krijgt hele grote klappen, maar eh, andere partijen, landelijke partijen ook. Je moet nog maar zien in hoeverre zich de komende tijd dat evenwicht weer gaat herstellen. Op een niveau waarvan je zegt, ja, is 20 zetels groot, landelijk gezien, of is, uh, is het 40 zetels? Ja, dat kan je nu nog niet zeggen. De beweging is enorm. Ja, en omdat die beweging zo enorm is, zijn ook die percentages en al die getallen. Die kun je, ja, het is maar net ook hoe je ze uitlegt natuurlijk. Hè? Zeker. Uh, u ziet ja. dan nog wel enigszins uh, hier aan tafel uh, de positieve kant van de zaak. Um, we hadden hem al even genoemd. Paul de Pla heeft in de nasleep van uh, dat verlies. Uh, toen van uh, de PvdA tijdens de vorige verkiezingen een toekomst. Document voor de partij geschreven. De partij moest meer een uh, ideeënpartij worden. Die haar basis heeft in... Uh, in netwerken, in de samenleving... in plaats van een echte beroepspolitici-partij. Hoe gaat het daarmee met dat proces, meneer Spekman? Ja, ik zit er natuurlijk niet meer echt bij. Hè? Maar, nee, ik maar zie... u volgt dat natuurlijk wel met de Zeker, belangstelling. Ik volg alles, maar ik zie dat er heel veel idealistische mensen rondlopen... en dat huren niet voor niks het thema was, ook voor deze campagne ja. voor ons. Was dat een Bo goed thema, achteraf gezien? Ja, of we er nou op verloren hebben of op gewonnen hebben, maakt mij niet uit. Maar het is een thema wat zeer speelt in het land. Ik bedoel, ik was in mijn geboortedorp vorige week nog was ik bij de bakker loop ik altijd een rondje in het dorp. En dan zie, dan zie ik iedereen heeft het over huren. Omdat alle mensen in dat geboortedorp die zien dat hun kinderen niet meer in dat dorp kunnen blijven wonen. Maar naar ja. de randgemeentes moeten gaan. Omdat alle huurwoningen daar weggaan of verkocht worden. Ja, dat is echt wel een toenemende mate echt een heel groot maatschappelijk issue. Ja, maar huren is een groot maatschappelijk issue... maar u heeft er de verkiezingen niet mee gewonnen. Nee, zeker niet. Hoe zit het dat met het gevoel zeggen, van, je, de van de A voor de thema's die leven? Maar dat wil niet zeggen, ja, maar huren leeft. De vraag is ja. nog, word je erop vertrouwd... en geven mensen je stem om ze denken ja. dat je het oplost. En dat antwoord was nee. Nou, in onvoldoende mate, want ja. anders, heb je, niet, anders ja. heb je niet deze uitslag. Maar hè? zit daar ook, ook niet een verschil ook. tussen de PvdA en de lokale partijen? Dat de lokale partijen gewoon wat beter aanvoelen uh, waar ze op in moeten zetten? Ja, maar dat, daar zitten ook verschillen. Omdat de lokale partij bestaat ook niet. Dat is ook mijn les van Leefbaar Utrecht. Want die mm -hmm. waren op een gegeven moment ontzettend groot... En daarna verliezen ze het weer. Ik zie het in Hilversum. Daar was natuurlijk Jan Nagel heel erg dominant met zijn lokale partij. Ja, ook ja. de Leefbare. Die werd op een gegeven moment ook weggevaagd. En dan komt er weer een nieuwe naam. En een nieuwe lokale partij. Maar was een andere lokale partij. Maar er zit heel veel PVV hè, in. De PV potentiële PVV stemmers. Bijvoorbeeld ik woon in Zaanstad. Daar zit, mm -hmm. heeft de PVV meegedaan. Ja. Nou dat is een klap geweest voor de lokale. Want die zijn gedecimeerd op een enkele na. En je ziet dat het al enorme aanzuigende werkingen heeft. En dat zie je volgens mij in heel veel steden. Ja. Goed, de stelling. De lokale partijen hebben de toekomst. Want daar hadden wij het over in dit halfuur. Stand.nl. Is beantwoord door 271 mensen. Althans, die hebben daarop gereageerd. En 66% is het daarmee eens. 34% oneens. Maar ik was er ook mee eens. Ja, we gaan zo verder praten. Ja, okay. NTO Radio 1. Oh.